1 uur, een octaise met het NOS-journaal. De Amerikaanse auteur Philip Roth stopt met het schrijven van boeken. Dat heeft hij onlangs bekendgemaakt in een interview... en zijn uitgever heeft dat bevestigd. Roth zegt dat hij de passie voor het schrijven is verloren. Zijn laatste roman, Nemesis, verscheen in 2010. Roth schreef vooral over het Joods-Amerikaanse leven...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 CIA-directeur Petraeus heeft zijn functie neergelegd vanwege een buitenechtelijke relatie. In een brief aan zijn collega's bij de Amerikaanse inlichtingendienst schrijft Petraeus dat hij na een huwelijk van 37 jaar een verkeerde keuze heeft gemaakt door vreemd te gaan. Petraeus kwam vorig jaar juli bij de CIA. Eerder was hij bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak en later van de NAVO-troepen in Afghanistan.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 NCRV Casa Luna Klaas Trumpsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn tot twee uur bij u en in het tweede uur van Casa Luna wordt altijd met luisteraars gepraat. In het eerste uur sprak ik met Peter de Waard over grote inkomensverschillen in Engeland en ook in Nederland trouwens. Uh, die zijn heel actueel. Het nivelleren dat door de Partij van de Arbeid... gewenst wordt, is uh, vandaag besproken. Hoe gaan we dat nou aanpakken? Want de inkomensafhankelijke zorgpremie, daar is te veel protest tegen gekomen. Um, en nou, daar hebben ze het over gehad. Dat, voor ons dus een reden om eens te kijken naar hoe dat nou in Engeland... allemaal gegaan is in het verleden en hoe groot daar de inkomensverschillen zijn. En de vraag is nu, uh, heeft u zelf in uw... Leven grote inkomensverschillen gekend. Dus bent u ooit heel vermogend geweest en nu een stuk minder? Of moest u vroeger van een heel klein inkomen rondkomen? En heeft u het nu een stuk breder? Kent u armoede of bent u er misschien bang voor? Dat soort vragen wil ik graag aan u voorleggen. 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt bellen. Casaluna.ncrv.nl voor de mailers. Casaluna.ncrv.nl En dan hebben we het twitteren nog. Hashtag of hekje Casaluna. Aan de telefoon Marco. Marco, goedenacht. Goedenacht, ik ben Marco Daan uit Schellingwoude. Hallo. Uh, kan je me een beetje goed verstaan zo? Nou, er viel iets weg. Je achternaam kon ik niet zo goed verstaan. Uh, de Haan, Schellingwoude. Oké. Okay. Uh, ja, ik woon op een schip en de ontvangst is uh, soms niet al te denderend met al het ijzer en uh, uh, beperkt bereik. Dus uh, ik hoop dat het goed gaat. Uh, ik zal vertellen, ik ben 49 jaar, ik ben geboren in Amsterdam. Driehoogachter, ik kom uit een modale gezinssituatie, veilig, streng, doch rechtvaardig opgevoed. Uh, om mijn eigen broek op te kunnen houden in mijn latere leven. Mijn vader heeft 40 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt, dus uh, goed voorbeeld had ik. Uh, we zijn, toen ik acht jaar was verhuisd naar Purmerend, toen ben ik al vroeg begonnen bij een aardappelenboer te werken. Uh, Aardappels venten per huiskar met paarden. Heel leuk. En uh, dat leuke is eigenlijk typeerend voor mijn verdere uh, levensrichting geweest. Omdat ik eigenlijk heb geprobeerd dingen te doen die ik heel erg leuk vind. Uh, met werk, scholing, maar ook uh, huisvesting is dus dat. Uh, erg op, op mij bet van betrekking. En hoe oud ben je nu? Ik ben 49 jaar. Uh -huh. Ik uh, ben eigenlijk... zoals meerdere mensen die eigenlijk... later het leven tussen wel een schip vallen... Uh, een gevoelsmens en... wat creatiever dan uh, de gemiddelde mens. Zeg maar. Ja. Uh, waardoor ik tussen wel eens een fijne basisschool... belopen, te hebben... goed gekeurd was voor het gymnasium. Daar ben ik aan begonnen. Maar... Dat, uh, ja, dat was niet geheel naar mijn hand. Ik ben toen naar het ateneum gegaan, toen naar de HAVO, toen de MAVO, lager beroepsonderwijs. En een toen, hele carrière uh, had, maar wel in de verkeerde carrière, Ja, <laughs> het, Mijn hart lag er niet. Maar uiteindelijk, uh, dankzij mijn vader die toch uh, hard werkte om mij een goede scholing probeerde te geven. De grafische school is er toen geworden. En die heb ik wel uh, afgemaakt. Ja, maar zullen we en, even naar het inkomen gaan als je het goed vindt? Ja, uh, het inkomen is uh, bij mij ontzettend achteruit gegaan. Als je bijvoorbeeld neemt dat ik toen vanaf die grafische school uh, een eigen bedrijf in de grafische sector heb gehad. Ja. En uh, het werd eigenlijk zo groot dat ik eigenlijk ben gestopt ermee. Omdat het eigenlijk me boven de, de pet, uh, boven mijn hoofd groeide. Ik moest personeel in dienst gaan nemen. Uh, ik ben toen uh, bij een inloondienst gaan werken. Maar uiteindelijk ben ik dus in een uitkeringssituatie gekomen met mijn partner samen, waar ik nog steeds in zit. Ja. En bijstandsniveau. Want je hebt nu geen baan meer? Ik heb geen baan meer, nee. Ik ben, ik ben nu acht jaar werkloos. je. En, ja, en is het, is, doe je veel moeite om aan een baan te komen? Uh, momenteel uh, doe ik niet veel moeite om aan een baan te komen, maar ik werk eigenlijk vijf slagen in de rondte wat vrijwilligerswerk betreft. Oké. Okay. Ik uh, ben uh, ik heb heel veel ervaring opgedaan met allerlei onrechtvaardige situaties, waardoor mensen uh, niet op hun plaats zijn uh, in een werk- of woonsituatie. Waardoor ik nu in een cliëntenraad van dienstwerk en inkomen uh, plaats heb genomen en in de cliëntenraad van de GGD Amsterdam. Ja. Dus je maakt in ieder geval heel nuttig. Ja, ik ben allerlei uh, werkzaamheden voor dak- en thuislozen, uh, marginale drugsgebruikers. Uh, ja, ik vertegenwoordig eigenlijk de bijzondere doelgroep waar we het dan over hebben. Nee. Ja. Maar, maar even Marco, uh, want je hebt een eigen bedrijf gehad. En daar, uh, nou dat gooide je boven het hoofd. Maar dat was misschien wel een goede tijd qua, qua inkomsten. Ja, en nu bijstandsniveau. Ja. Kun je je makkelijk aanpassen wat dat betreft? Ja, dat is uh, helemaal het probleem van mij niet geweest... Uh, ik heb me, het is ook niet voor de ene dag op de andere dag gebeurd... dat ik vanuit het eigen bedrijf nu in de uitkering zit. Er zijn diverse dienstvertrekkingen... Zijn, zijn er nog hebben we revue gepasseerd. Ja. En uh, ik ben echt heel flexibel geweest... ook dankzij mijn, uh, mijn opvoeding, denk ik. Dat ik me heel makkelijk aanpas aan allerlei dingen. Maar er moet wel een kanttekening bij gezet worden. Dat ik ook eigenlijk uh, een zorgmeider uh, ben. Eigenlijk. Je hebt... Uh, in allerlei uh, uh, uh, stukken kom je die term dan tegen dat je een zorgwekkende zorgmijder bent. Als je dus onttrekt aan uh, enige zorg en maar door blijft modderen. zonder ook maar ergens een hulpvraag uh, in te dienen. Oh. Nou, als je een uitkering aan vragen, wel een, een, een vorm van hulpvraag natuurlijk, ja. uh, maar daarnaast heb ik dus helemaal nooit hulp gevraagd. Ook als je ziek bent ga je niet li liever niet naar de dokter bijvoorbeeld? Ja, ik ja. ja, probeer het gewoon eigenlijk ook door zelfmedicatie. Dat kun je ook doen door zelf een en ander aan te schaffen en te gebruiken. Waardoor je dus nou, je ziekte kan je ja. ziekte kan genezen. En, en waarom ben jij in zorgmede? Ja, omdat ik eigenlijk heel moeilijk hulp uh, kan vragen. Ik doe ontzettend veel voor andere mensen, maar uh, als het om mij en, en ook mijn partner gaat. Uh, ...ben ik heel moeilijk in het, in het vragen van, uh, van hulp oh. voor, voor wat mezelf betreft. Oké, okay. maar jullie redden het wel? Nou, het gaat nu eigenlijk... We uh, redden het nu niet meer eigenlijk. Het gaat nu echt... Het is crisis nu aan het worden. Uh, wij wonen namelijk op een schip. En omdat uh, ik zo zelfstandig mogelijk vrij uh, kan wonen. Uh, ik ben op een schip met mijn partner gaan wonen omdat ik bij allerlei... Uh, Provincie Rijkswaterstaat of de gemeente werkt... in. Uh, maritieme dienstbetrekkingen. bruggen, sluiswachters. betrekkingen. Ja. en ik heb in de passagiersvaart gezeten. Ja. al die dingen. Maar het is omdat nu crisis? Ik, ja, omdat ik. Uh, met dat schip. is dus eigenlijk een, een situatie waar, die eigenlijk niet echt. Uh, in het. in het reguliere systeem past. Uh, wat er in Nederland is. als je maar iets uh, anders uh, leeft. Of ja. woning, en wat betekent dat dan? Uh, dit is onlangs. Uh, ik heb nou, ongeveer 15 jaar geprocedeerd om een vaste lichtplaatsvergunning te krijgen van de gemeente Amsterdam, terwijl ik al een gemeente een vergunning had voor het schip van ja. het rijk. Maar nou, is dat een is dat een financieel probleem? Of? Ja, want uh, er is ondanks uh, is er een, een, een correctie uh, is er plaatsgevonden doordat wij meer marktgerichte uh, prijs moeten gaan betalen voor de grond waar we boven drijven. Ja. En dat is een 300% verhoging van ons lichtgeld van het Rijk, omdat het Rijkswater is. Ja. En we moeten ook een gemeentelijke lichtplaatsverkeuring hebben. Dus nu wordt het financieel allemaal wat uh, nijpend. Met de uitkering ga ik dit nu niet trekken, nee dat klopt. En wat ga je doen? Nou ik ben nu drie jaar bezig met het uh, belangenbehartigingswerk. Ik heb daar een uh, netwerk uh, opgebouwd. Uh, ja, maar even kort, wat ga, je, wat ga je doen aan je eigen situatie? Ik ga in, uh, zo snel mogelijk uh, een heel erg passende dienstverdrukking. Uh, zoeken. zoeken een En een eigen bedrijf wellicht. En dan gericht op, de, op, op het belangenbehartigingswerk, wat ik nu al doe. Ik wens en je daar heel veel succes mee, Marco. Ja, de zelfredzaamheid van de bijzondere doelgroep te promoten. Nou, dat zou heel mooi zijn als je daar ook ja. nog een baan in kunt vinden. waardoor je je eigen boot van kunt blijven nut, betalen. van een nut. Uh, Van de nood en maken. Ja, ja nou, een goed idee. Heel veel succes, ja. hè. Dank je wel. En dank je wel voor het bellen. Ja, Doeg. Doeg. Eens even kijken. Marianne. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, met Marianne. Ja. Je hebt ook uh, ik... met inkomensverschillen te maken gehad. Ja, dat ja, klopt. Uh, ik uh, heb gewoon uh, vroeger gewerkt. Nooit echt super veel geld verdiend, maar wel genoeg om uh, gewoon goed van rond te komen. Zeg maar net, net beneden model, dus het was op zich wel genoeg. En uh, ja, op een gegeven moment ging het steeds minder goed met mij. En uh, er ben ik ziek geworden. En uh, zowel lichamelijk als uh, geestelijk. Nou ja, na een heel lang traject van allerlei onderzoeken, testen en dergelijke... kwam er dan uit dat ik een psychiatrische stoornis heb. Ja, dat is niet zo handig als je wil ja. werken. Nee. Dus uh, ja, dit, uh, op een gegeven moment uh, ben je te lang ziek, dus dan uh, raak je je werk kwijt. Ben ik kwijtgeraakt daardoor? en uh, Nou ja, het, uh, via het UWV tot drie keer toe geprobeerd om het weer op te bouwen. Maar uh, ja, dat is dus helaas niet gelukt. En uh, nu ben ik dan uh, voor uh, zeg maar 100% afgekeurd. En dan heb ik een uitkering, een WO-uitkering? En ja, uh, daar moet je het dan maar mee doen. Ja, en hoe is het maar, nu met de psychische aandoening? Ja, dat gaat. Het is niet makkelijk om mee te leven, maar ik doe mijn best. Dus uh, om, het, om mijn hoofd boven water te houden. En om, uh, ja, ik heb nu ook wel medicijnen, de goede medicijnen, dus dat, dat scheelt al. Ja, een nadeel is weer dat als je medicijnen gebruikt... dat je dan dus, ja, vanwege dat eigen risico moet je het zelf betalen. Ja. Zeg maar, en dat gaat volgend jaar natuurlijk nog meer omhoog. En uh, ja, ik kan niet zonder. Wel geprobeerd af te bouwen, maar dat gaat dus niet. Ja. Dus ja, ik, ik wil wel, maar het kan niet. En ja, die meneer was toen straks op de telefoon. Nou, ik heb gewoon zitten huilen. Omdat ik voor mij voor het eerst was... dat ik nu eens iemand in de media hoorde... die... En ons een stem gaf eigenlijk van ja, wij worden inderdaad gewoon nooit gezien. En er wordt inderdaad altijd maar gezegd van ja, hè, nou inderdaad, hè, van, hè, als je wil werken, voor, hè, voor degene die wil werken, is, is er, daar, wordt, hè, daar wordt wel voor gedaan. Maar degene die, uh, die niet kan werken, ja. Ja, die worden gewoon vergeten. En dat gevoel inderdaad. heb je ook heel sterk. Ja, dat is dat, dat, dat is, dat blijkt ook wel. Want als je vertelt over je situatie naar nou, de meeste mensen staan met hun oren te klapperen, vragen ze zich af hoe je het in hemelsnaam doet van die ruim 900 euro per maand. Ik zeg, ja, ik zeg ik moet. En red je, de redt het, het, je redt het er wel mee? Nou, eigenlijk niet. Dus uh, ik, uh, ik ik uh, ja. Ik had uh, wat spaargeld van, toen ik nog wel werkte, was ik zo slim om wel wat te sparen. Maar ja, daar ben ik nu natuurlijk wel behoorlijk uh, op aan het interen. Ja, wat, wat, wat deed je vroeger met je geld en wat, wat kun je dus nu absoluut niet meer? Uh, geen auto meer rijden, wat ik heb gedaan. Ik heb geen auto meer. Uh, uh, ik, uh, nieuwe kleren kopen is, nog, is veel minder geworden. Dus echt, nou, echt. Nou, dat is misschien twee of drie keer in het jaar dat ik iets nieuws koop. Mm -hmm. En dan is het nog vrij goedkoop eigenlijk. Uh, nieuwe meubels kopen, dat kan allemaal niet meer. Uh, dat soort dingen. Echt uh, uit eten gaan, kan absoluut niet. Dat is veel te duur. Dus uh, echt dat, dat soort dingen. Dit vallen allemaal af theater. Uh, dat soort dingen. Ja, uh, ja dat, dat kan allemaal niet. En is er nog... Is er nog zicht op verbetering financieel? Of kun je ooit nog uit die WHO komen? Nou, moeilijk dus. Ik heb het dus tot drie keer toe geprobeerd. En uh, dat, dat, dat lukt dus niet. Ja, met name omdat er ook gewoon heel weinig werk is... als je last hebt van angst uh, en uh, ernstige concentratieproblemen. Uh, want ik heb dan ADD, ja. ADD in combinatie met uh, een angststoornis en uh, depressiviteit. En uh, ik ben ook een paar keer behoorlijk depressief geweest. En ja, nou ja, ik, mijn concentratie is nou maar na twee uur haak ik echt af. En dan, dan moet ik de, daarna ook wel een aantal uur gewoon echt rusten om weer bij te komen vanwege de overprikkeling en zo. En de, ja, de, de, de inspanning die het mij heeft gekost. Nou ja, wie gaat jou nou voor uh, twee keer twee uurtjes uh, in de week of zo uh, aannemen? Mm. En, ja. en wat, wat zijn de goede momenten voor jou? Wat, wat, wat geeft jouw leven kleur? Uh, dat ik iets uh, fijns kan doen voor andere mensen. Want ik heb ook voorheen in de zorg gewerkt. En uh, ja, dat zit gewoon ook in mij. Dus uh, het kan soms hele kleine dingetjes zijn. Echt van, uh, ja, gewoon mensen helpen met iets of wat dan ook. En uh, uh, ja... Uh, sinds een, een tijdje ga ik nu wel naar een dagcentrum voor, speciaal voor psychiatrische patiënten. Nou, en dat is uh, heel fijn om daar naartoe te kunnen gaan, zodat je toch een uh, goede dagindeling hebt. Mm -hmm. En uh, daar uh, kun je wel dingen maken en zo. Ja, dan wordt het weer gesluit nu, of uh, uh, bedreigd nu met sluiting, omdat de gemeente het nou moet gaan bekostigen in plaats van de AWBZ. Dus ja, het is nog maar de vraag of dat kan blijven bestaan. Ja, als het weggaat, dan uh, zit hier in de hele omgeving niks meer. Voor ons. Dus uh, ja, dus we hopen maar dat het blijft. Ja. En, uh, maar dat, is, dat zijn de lichtpuntjes. En ook daar helpen we elkaar en ondersteunen we elkaar zoveel mogelijk waar het kan. En daar kunnen we lol hebben en zo. En echt uh, ja, dat zijn echt de leuke dingen. Verjaardagen, uh, uh, uh, mijn neefjes en nichtjes op te zien groeien en uh, daar het lol mee te hebben en zo. Dat zijn echt uh, de lichtpuntjes voor mij. Nou, ja. Ik hoop dat er nog veel komen. Nou, dat hoop ik ook. Dank je wel voor het bellen. Hè. Ja, graag gedaan. Marianne, goeienacht. Dag. Dag. We gaan naar... Johan. Johan. Goedendag. Ja, Johan. Ja, je bent er. Gaat het me goed? Heb je de radio aan? Nee, ik heb de radio niet aan. Ik heb de handsfree. Oh, handsfree? Ja, handsfree. Yes. Zit je in de auto? Want dan moet je hem oh, even ik... aan de kant zetten, want ik hoor mezelf nu terug. Wat ik normaal gesproken hartstikke leuk vind. Hoort me nou wel? Wat zeg je? Hoort je me nou? Eh, uh, ja. Oké. Okay. Uh, ik wil ook nog een mening geven. Nee, het is niet zo'n goede lijn. Heb je hem nu, nu van de handsfree af? Ik zal hem even eraf zetten. Ja, doe dat dan meteen. Het Oké, okay, ik heb er. Uh, goedendag meneer Johan. <laughs> Hallo. Goedendag. Nou, ik wil ook mijn mening geven. En uh, ik zal u vertellen, ik, uh, ik heb vanaf mijn 18e in principe al een uitkering. En ik ben nu 31. En uh, nou ja, in principe, uh, om zo maar te zeggen, uh, vroeger was het nou de gulders tijd, was een brood één gulden. het is nou 1 euro geworden. En ook met de ziekenfonds, allemaal hetzelfde, het gaat allemaal omhoog en moet meer betalen. En ze willen de ziekenfonds, uh, de premie alles, willen ze omhoog gooien en ze willen nog een keer, nog een keer, die huurtoeslag of uh, de zorgtoeslag afschaffen. Ik ben er gewoon helemaal niet mee eens en alles wat duurder en wij kunnen het niet meer redden. Ja, waarom zit je al vanaf je achttiende in de bijstand? Uh, nou, omdat ik uh, zelf uh, ik, uh, een heb uh, ik, ik heb zelf ADHD met post stress. Dus ik ben direct uh, als het ware in een uh, uitkering gegooid. En ik heb ook nog wat op de binnenkant van de muur gezien, om het zo te zeggen. En nou zit ik dus net zoals de vorige persoon daarvoor, die belde dat hij op mijn woonboot zit... om de vrijheid te, te, ja, een beetje de vrijheid wil hebben van wonen. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb een boog gekocht. met ja. mijn laatste spaarcentjes die ik uh, zelf gespaard heb. Ja. En daar woning nou op. En ik kan amper inderdaad een brood kopen. Um, ga je wel eens naar een voedselbank? Wat zegt u? Een voedselbank, zeg maar je. Als je voedselbank. Nee, ja? als ik, nou, ik wil wel naar een voedselbank toe gaan, maar tegenwoordig in Groningen krijg je alleen maar uh, koekjes en uh, chips. En ja, je krijgt er geen normaal groente. Uh, nou, het, het, is niet, uh, het ligt mij niet aan de kant gelegd. Ja. Zou, zou, je dat, zou dat een grote drempel zijn die je over moet? Nee, het gaat niet om de drempel, het gaat gewoon om, uh, ja, kijk, ik, uh, zie, ik ben al bij de voedselbank geweest, samen met een kameraden van mij, en uh, die ook in dezelfde situatie als mij zitten, maar die zeggen ook al van, heel simpel, je krijgt alleen maar, ja, je krijgt de dingen inderdaad die, uh, nou ja, niet, ik wil niet zeggen over datum, je krijgt de dingen inderdaad van de voedselbank, gewoon van, uh, ja, koekjes, chips, uh, nou, allemaal dingen inderdaad die gewoon in de winkel inderdaad uh, niet meer aanbiedbaar is, maar ja, en dat krijgen wij dan. Maar dan heb ik, ja, dat is niet bij mij, ja, bij mij aangelegd. Om maar, maar, te maar weet je dat zeker? Want ik ben een paar keer in de voedselbank geweest. Dat was altijd Nee, nou, ik, ik ben het zeker. Dat ik, ik, ik heb zeven jaar relatie gehad met mijn vriendin. En uh, die heeft zeven jaar gelopen bij de voedselbank. Okay. En mijn vrienden lopen er ook uh, nog steeds bij. En ja, het blijft hetzelfde. Maar ja. ja. Het is gewoon een roei met de riemen die je hebt inderdaad. En wat ik ook met die vorige uh, persoon die u aan de lijn had. Met die uh, eigenaar van de boot. Hij zegt hetzelfde. En die vrouw die zegt het ook al. Het is gewoon, ja, het is heel moeilijk. Ja, want je, jij, jij bent misschien dan nooit eh, heel rijk geweest, want je bent op, op je 18 al in de bijstand terechtgekomen. Of kom je, kom je uit een, een, een, een uh, redelijk rijk gezin? Of, uh, nee, ik kom in, in principe uit een arm gezin. Ja. Die ook hard gewerkt heeft bij een baas. En uh, ja, nou ja die, die hebben zich uh, in principe zich, uh, doodgewerkt, om maar zo te zeggen. Ja, die ben er geen stap beter geworden. En vooral met, tegenwoordig met de WHO en met de, nou ja, de 65 wat wordt nou 67, allemaal dat soort dingen erbij. Het wordt alleen maar minder, ook voor de oudere mensen, het wordt steeds minder. Ja, maar echt rijke tijden heb jij dus niet gekend. Ik ken geen rijke tijd, nee, inderdaad. Nee. En nu uh, zit je al uh, vanaf je achttiende, dus dertien jaar in de in de bijstand? Ja, ik ben ja, zo'n beetje dertien jaar zit ik al in de bijstand. En ik heb ook al geprobeerd te werken en uh, ik heb ook stage gelopen. Ik heb uh, Bijna vijf jaar stage gelopen bij een bedrijf, ik wil geen namen noemen, maar bij een bedrijf heb ik vijf jaar stage gelopen. Vijf jaar, maar dat is wel een mo mooie lange stage. Ja, dat was ook zeker, maar de, de stage was ook wel heel leuk, maar ja, toen kwam ik dus inderdaad met mijn papieren bij de sociale dienst en ze zeggen well, daar kunnen wij niks mee. Dus uiteindelijk zat ik nog in de bijstand. Maar welk bedrijf heeft nou een stageplaats voor vijf jaar joh? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, ik heb vijf jaar lang verplicht van de Socia W van Groningen, heb ik daar moeten werken. Om mijn papieren zogenaamd, uh, een cursus op te volgen. Ja. En een re-integratiebureau, zo heet dat geloof ik. En uh, nou, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb allemaal best gedaan. En ik heb ook goede punten gehad. Toch toch de sociale dienst. Want we kunnen er niks verder mee. En de arbeidsbureau zegt ook, ik kan er niks verder mee. En doe je nu, om, nog, om... Doe je nu nog dingen uh, om aan werk te komen? Of heb je, ja, je een Jesus. beetje opgeschreven? Ja? Die... ja, natuurlijk. Ik probeer nog steeds werk te vinden. Maar ik, ik wil niet graag voor een baas werken. Ik wil natuurlijk wel voor een baas werken. Maar dan wel in die... Die, uh, ja, leggen het uit. in die positie dat ik wel zeker weet dat ik waar werk heb. En ook voor een aantal jaren. En dat kan een baas mij niet leveren. Ja. Want je hebt eerst een half jaar de proeftijd, dan weer een jaar proeftijd. En dan na ja, jaar... Toch, het is toch beter om daarmee een... te beginnen? Je kan... Wat zegt u? Nou ja, als je niet meteen voor een paar jaar een baan kunt krijgen... dan kun je toch beter met een half jaar beginnen? Want dan kun je het misschien dan weer, daarna ergens anders... Ja, dan na een half jaar krijg je we weer dus een schoppel in je kont. en ja, dat, heb maar, ik maar dat weet je nog niet. Mee dat weet je niet. Als je het goed doet... Nou, dat weet ik wel, want maar, dat zeg ik. Ik heb het al meerdere keer geprobeerd. En dan net als die vrouw die heeft het ook al meerdere keer geprobeerd. En ik heb het ook meerdere keer geprobeerd. En een kameraad van mij die is een stratenmaker in Groningen. Bij, uh, nou ja, ik wil geen namen noemen. Maar die heeft dus 14 jaar gewerkt. En die heeft nu dus ook een schap onder zijn kont gekregen. Doordat uh, allemaal de economie naar beneden gaat. Ja, ja hoopvol is het dan niet. En... Nee, het is niet hoopvol, maar hoop moet, je houden, hè? hoop moet je houden. Ja, lukt dat? Lukt dat goed? Ja, tuurlijk lukt dat. Je moet, je moet vechten toch? Ja, dat is heel goed. Nou, heb ik nou goed begrepen dat jij zei dat je ook in de gevangenis gezeten hebt? Uh, ik heb achter de muren gezeten, ja. Achter de muren heet dat. Had dat te maken met uh, de financiële situatie? Uh, ook, ook zeker. Want je hebt gewoon spulletjes gejat? Nou ja, ik heb inderdaad uh, dingetjes gepikt en, uh, ja, om uh, mezelf maar uh, een beetje een brood bij mijn uh, plank te krijgen. En uh, uh, als, als ik dat niet had gehoefd, dan, uh, dan had ik het ook niet gedaan. Uberhaupt... Uh, ik heb er geen spijt van, hoor. dat zeg ik eerlijk hoor. Dat mag je heel veel wereld weten. Maar ja, tegenwoordig, soms, soms werkt dat helemaal zo. Soms werkt het nou eenmaal zo. Soms werkt dat wel zo, ja, inderdaad. Want zeg maar, omdat je zelf weinig geld hebt, vind je het verantwoord? Nou, nee, nee, het gaat niet om dat ik te weinig geld heb. Ik, ik ben in een, in, in een situatie ge, gedreven om dat, te, om dat te doen. Ja. En dat is een beetje lullig natuurlijk, maar voor andere mensen. Ja, uh, net zoals uh, Robin Hood. Soms moet je wat. Maar jij gaf het ook weg? Uh, nee. Uh, ik, ik, ik at het zelf op om eerlijk te zijn. Ja. <laughs> ja, ja, Robin Hood deed dat iets anders, maar goed. Ja, nee, die deed het anders. Nee, maar andere mensen aten er ook van mij hoor. Daar ging het ook niet om maar, uh, Ik ben niet zo'n heilige. Maar betekent dat ook dat uh, dat, dat, dat weer kan gebeuren? Mm, het zou e überhaupt, ik denk dat meerdere mensen daar mijn mening wel gelijk in kunnen geven dat het weer zou kunnen gebeuren. Jazeker. Welke mensen bedoel je dan? Nee, het gaat nu over jou, hè? Nou, al algemeen over de hele wereld, hè. Ik bedoel algemeen gewoon. Ja, maar jij zou het weer kunnen gaan doen, omdat er gewoon te uh, weinig geld ik is. Of ik het nou weer zou kunnen gaan doen? Nou ja, ik, op dit moment zit ik nou zover nog wel goed bij... je. Bij, uh, ik heb nog een plakbrood op tafel liggen. Ja, het is niet nodig... Een... Pas als het pure noodzaak wordt, dan. dan ga pure er... noodzaak wordt, dan zou ik, inderdaad, zou ik er inderdaad weer uh, voor gaan. Ja, klopt. Dan en dan, dan, dan kom je weer tussen die muren of achter die muren? En dan kom je weer tussen die muren. Dus je komt in principe in een cirkeltje te zitten ja. waar je niet uitkomt. En, uh, en dan wordt het steeds moeilijker om werk te vinden ook. En dan wordt het ook inderdaad steeds moeilijker om werk te vinden. Dat ben ik helemaal mee eens. Heb je hulp? Ja, heb ik inderdaad. Ik heb van het AFPN. Ik heb zelf ADHD, post-traumatische stress. Al vanaf, uh, nou ja, vandaar dat ik ook uh, niet zo makkelijk aan werk gekomen, maar En met mijn verleden inderdaad. Maar goed, we doen ons best. Maar ja, het, is, het wordt gewoon steeds moeilijker. 21% wordt het alweer met die btw. De, de ziekenfonds weer omhoog. Alles gaat omhoog. Ja. Jongens, de, de, de uitkering wordt niet omhoog. En uh, als je werk vindt, nou, die loon gaat ook niet omhoog. Dus je zit toch en je valt in een bepaalde cirkel, blijf je hangen. Je moet betalen, de boetes blijven hoger en alles moet je betalen. Ja, nou gaat, nou gaat die ziektekostenpremie misschien niet omhoog. Hè? Maar, maar, nee, nee, nee maar goed, per saldo, niet, maar dat is nog in de twijfel. Hè? Ja, maar, maar per saldo gaan we wel meer betalen met z'n allen. Dus ergens moet het geld vandaan komen. Uh, maar, ja, uh... maar. Als ik een jaar lang niet naar, uh, naar het ziekenhuis te gaan, als ik een jaar lang elke maand dat geld op zou sparen, ja, dan zit ik op bijna op 1300, wat 1400 euro. Ja, stel dat ik dan een last van mijn kies heb. Een, kies, een gouden kies zei dat kost 1200 euro tegenwoordig. Nou, dan heb ik 200 euro over. Waarom zou ik dan ziekenfonds gaan betalen? Maar een gouden tand hoeft toch ook niet? Nee, dan hoef ik geen gouden tand te wezen. Inderdaad, dat bedoel ik al. Het mag ook een zilveren. Het is ook geen gezicht, vind ik persoonlijk. Maar nog, nog één ding. Want jij zei, uh, ik wil wel meteen dat het voor een paar jaar uh, zeker is... als ik een nieuwe baan heb. Ja, tuurlijk wil ik... Uh, Klip, dat vind ik toch niet ik handig. Ga dan, ik ga toch niet, niet aan het werk. Nee, maar je basis, ga... dan doe je toch ervaring op? Dat kun je weer gebruiken. Ja, maar ik heb ervaring genoeg. Waarmee? Je zit al dertien jaar ja, in uitkering. Nee. Ik heb vijf jaar uh, bij een uh, bronviesbedrijf uh, gewerkt, stage gelopen. En ik heb ervaring genoeg gedaan. Ja. Maar ik heb geen baan meer. Ja. En ja. Ik kan echt wel een brommetje maken, hoor. ik kan Een ik kan ik reviseren, daar gaat het ook niet om. Ik ken alles wel, want daar gaat het niet om. In mijn, in mijn beroep dan. Nou, ik heb er geen baan mee. want ik wel die ervaring heb gedaan. Ik heb al vijf jaar lang voor een uh, baas uh, lopen kijken. En ik heb geen dubbeltje gezien. Want ik heb gewoon uitkering gehad in die vijf jaar. Ik heb geen dubbeltje gezien van die baas. En die heeft me gewoon een trap gegeven na vijf jaar. En die zegt: Ik, zeg, nee, ik heb Birkma en zo, dan moeten we maar op. Want ik heb geen geld meer. Ik ken er niks meer mee. Hmm. Ja, ja, ja. Het, is, ik, uh, het klinkt niet vrolijk. Allemaal. Nee, ja, nee, maar zo is wel even de wereld. En ik vind ook dat Nederland voor zichzelf op moet gaan staan. En moeten zeggen van: Dit moet anders. Ja. Daar ben ik gewoon. Uh, daarom ook die meneer die op, me, op die boot ook. Ik woon zelf ook nou op een boot. En dat is ook een no, noodsituatie. Puur omdat ik vrijheid wil hebben. Want als ik een woning huur. Dat, is, dat wordt te veel. Dat, ja. dat, dat kan ik gewoon niet meer opbrengen. Want dan kan ik geen brood meer komen. En dan ben ik weer verplicht om me natuurlijk. Uh, rare dingen te gaan doen. Wat ik zelf persoonlijk niet wil. Nee. Nou, ik hoop dat dat niet nodig is in de toekomst. Nee, ik, ik, ik, dank ik dankjewel... doe ook mijn best om het niet te doen natuurlijk. Maar. Ja, hou vol, zou ik zeggen. Dat zou zeker doen. En bedankt voor het bellen, hè? Ja, nee, is goed, jongen. En, en bel nou, nog ik, eh, ik luister nog even mee naar je zender. en eh, Ik ben nieuwsgierig of er iemand ook weer reageert. Oké. Okay. hey, doeg, hey dag dag. doe hè? Hé, prettige dag nog. Goeienacht. We gaan even wat muziek luisteren. En die muziek, die komt van... Zes. Le long de la, de la route. Dat is het. Zes. On a la veine.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 Ze zeiden de ze nos fiertés zouden devant, sans zouden niet se mettre à genoux dans nos yeux We le mensonge sur nos dents zouden de le kunnen. tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute, j'ai zouden niet se...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 Het plaatje was dit van Zas. Ik ken dat helemaal niet, de Franse zangres heeft ze dit jaar opgenomen, die cd. En het nummer wat wij nu hoorden, dat, dat heet Le Long de la Route. We hebben het over, uh, waar hebben het over? Uh, ja, grote in inkomensverschillen. En dan niet, uh, niet tussen mensen, maar binnen je leven. Dus mensen die misschien in het verleden heel rijk zijn geweest... en nu bijna niks meer te maken hebben, geen cent te maken hebben... en het kan ook andersom, hè? dat je vroeger bijna niets had en dat je nu juist tamelijk rijk bent. Overigens, die mensen hebben we nog niet gehad. Hè? We hebben alleen maar mensen die uh, of nooit geld hebben gehad of uh, achteruit zijn gegaan. Maar mensen die nu opeens rijk zijn, terwijl ze dat vroeger niet gekend hebben, die rijkdom. Uh, ja, dat zou ook wel leuk zijn als zo iemand belt. Um, verder hebben we nog de vraag, kent u armoede of bent u daar misschien bang voor? Want ja, het gaat niet zo heel goed met de economie. Het gaat niet zo heel goed met, uh, door de bezuinigingen, dus ja. Het kan zijn natuurlijk dat er wat mensen bijkomen die van een minimum moeten leven. En bent u daar misschien ook bang voor? 0800-1121, dat is het telefoonnummer, 0800-1121. Casaluna, voor de mailers. En hekje Casaluna voor de twitteraars. Er is een mailtje binnengekomen van Ronnie Kolenbrander, die schrijft... Ik heb geen cent te makken, maar ik heb twee lieve tekkeltjes... na het overlijden van mijn Engelse boel Sylvester... Voel ik me rijk met de liefde van mijn tekkels, grols en brand. Daar kan geen euro tegenop. Goedjes. Even kijken, aan de telefoon. Uh, meneer Hoekstra. Ja, Nou, Met Hoekstra uit Sperwert. Hallo. Uit wat? Uh, wat zegt u? Waar komt u vandaan? Verwert. Verwert. Friestand? Ja, met een T. Oké. Okay. Verwert in Groningen. Oh, ingang. Oké. Okay. Um, ma maar vertelt u het dus? Ik denk niet dat er uh, veel rijke mensen gaan bellen. Nee, denkt u niet? Nee, vermoed ik niet. <laughs> Waarom ik niet? Kijken van, wat zeg je? Waarom niet? Uh, nou, dat, dat past niet in een straatje. Dat ga je niet jou, vertellen? Jouw inhoud en jouw programma, nee. En dat, daarvoor daar ook niet over uh, in Engeland en de... Verenigde Staten. Ja. En, en u bent zelf ook niet rijk? Nee, ik voldoen waarschijnlijk niet aan, aan de inhoud van jouw programma. Maar uh, ik mocht toch door uh, van de regisseur <laughs> of telefoon. Ja, die is een hele goede bui vanavond. Maar vertel. Ja, denk ik. Uh, even kijken. Van, uh, ik ben vro vroeger was ik getrouwd, mijn vrouw werkte... en ik had een eigen uh, tekenbureautje. Bouwkunde. We hadden het heel goed. ja. Uh, toen donderde die bouw in elkaar, uh, scheiding, doet er ook niet toe. Ik ben tien jaar verslaafd geweest aan heroïne. Nou, dan leer je pas echt wat armoede is. Mm -hmm. En uh, dan kom je ook met, het, met, het hele, uh, die, met die hele scene in aanraking met allemaal andere mensen. Je hoort al die, die verhalen, daklozen. Ik heb gelukkig altijd een huis weten te houden. En dan begin ik nu eigenlijk een beetje te lachen van... Uh, die met die nieuwe regering, dan moeten die rijken... die hun vijf of 600 euro inleveren per maand. Nou ja, even kijken, laat dat vijf, zesduizend euro per jaar zijn. En dan staan ze al op achterste benen. Ja. Mag ik en, nog heel even, want voordat we naar die rijken van nu gaan... even nog naar uw eigen situatie, want... U zegt, uh, ik ben gescheiden. Uh, de bouwwereld stortte in. Ik raakte dat bedrijfje kwijt. Ik um, ben aan de heroïne verslaafd geweest. Daar bent u weer vanaf, begrijp ik? Ja, gelukkig wel. En, en hoe is het qua werk nu? Nou, ik ben 65, dus ik kan. Oh. Uh, hoe noem je dat? Uh, rustig van mijn AOE genieten. En is het ook genieten? Ja, zeker. Ja? In, in, in Vergeleken met die periode toen ik verslaafd was. Ja die ben zo rijk als er, als er iemand is. Ja, nou dat is mooi. En, en uh, hoe is het met het geld? Het verschil dat is al heel groot. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Was, hoe, moeder, nou, en, hoe bent u eraf gekomen eigenlijk? Ja, dat is me gewoon in de schoot geworpen. En ik hoefde het alleen maar vast te houden. Dat ging zo makkelijk. Echt waar? Ja. Na, na tien jaar? Ja, na tien jaar. Het is niet het spul zelf. Uh, het is te duur. Maar de ellende eromheen. Uh, je hebt er gewoon een dagtaak aan. Je moet uh, uren wachten en nou ja. dan hoor je weer besodemieten. Maar als en... het zo makkelijk was om eraf te komen, had je het ook wel eerder kunnen doen? Nee, dan ben je er nog niet klaar voor. Je moet eerst helemaal door het diepe dal. Okay. En dan ineens, dan zie je... Het is heel, heel gemakkelijk gegaan. Het, het is zo vreemd met mij. Ja. En, uh, en hoe is het nu? Heeft u genoeg geld? Ja, een AOW-uitkeer. Nou, voor mij is dat een rijkdom. Want ja, als je er geen heroïne meer van hoeft te kopen... scheelt dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik was 4-500 euro per maand bij Jan aan, aan die rotzooi kwijt. Hmm. Ja. Ja, daar leven nog heel veel mensen. Die ontmoet ik dagelijks bij de, bij de metadompost. En er zijn heel veel mensen die... die, die een vrouw die alleen is met... met Twee of drie kinderen, die heeft het hartstikke moeilijk. Uh, AOWers is die in het westen wonen met dure huizen... waar het hartstikke duur is allemaal. Ik bedoel, ik zit op een, op een uur van 250 per maand. Nou, dat is een koopje. Ja, dat is dan weer het voordeel van Friesland. Ja. En ik, ja, je moet zuinig leven. Je hebt geen, geen uh, kranten, geen auto. En, uh, ja, eet gezond, maar zo, zo simpel mogelijk. Ja. Uh, nou had u het over bedoel, de mensen de... zitten zo, zo gauw te, te klagen van oh dat is zo erg en dan zitten ze niet te schreeuwen omdat ze zes... Ze verdienen vier ton per jaar en dan zitten ze te schreeuwen omdat ze tienduizend kwijtraken. Ja, maar het probleem is dat ook mensen die veel minder verdienen er veel op achteruit kunnen gaan. Hè? De... Ja, voor nou, wie, dat voor wie? Voor dat... schande. Ja, nee, maar ik bedoel, het zijn niet alleen maar rijke mensen die, die getroffen worden door die maatregel met die ziektekostenpremie. Ja, oké, okay. ja, goed. Ja, ook de middeninkomens, ja. en dat is dan net, net, net te veel om nog te kunnen hebben. Dus voor sommige mensen ja, komen je, daardoor ja. ook in de problemen. Ja, en, en de crisis wordt duurder. Want en, en, het is nu alleen die zorgtoeslag, maar er gaan uh, heel veel andere maatregelen gaan er ook aan zitten te komen. Ja, maar u zegt toch, uh, in ieder geval mensen die, die, wel wat meer, of die wel een stuk meer verdienen, die, die zouden het makkelijker moeten kunnen inleveren. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik ben ook niet het voorbeeld van de maatschappij geweest. En er moeten ook rijke mensen zijn om die maatschappij draagende te houden. Maar we moeten het toch met z'n allen doen. Ik bedoel, een fabrieksdirecteur kan ook niet uh, buiten zijn werknemers. Maar een inkomen van, van verhouding van 1 op 10, dat zou toch wel genoeg moeten zijn? Kijk, ja, maximum 10, minimum 1. Ja, ja. ja dat en weet je vindt... wat ik ook zo schandalig vind? Nou... Die, die rijken, die, die hebben in wezen de rotzooi veroorzaakt. Dat niet allemaal, heb jij het nee. dan niet gedaan. heb ik niet gedaan. Maar welke rotzooi heb je dan? Ja, de bank. Maar okay. ik bedoel, niet iedereen die rijk is, heeft bij de bank gewerkt. Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel, die, die banken en, en die mensen die veel geld hebben, die financieringstoestanden, die hebben dit veroorzaakt. Ja. Maar maar goed, dan, dan wordt het wel een heel ander onderwerp. Als we daarover Ja, over dat hebben. weet ik wel. Maar die hebben het veroorzaakt. En de arme mensen, die moeten er verbloeden. Ja, maar als ik zeg dat het een ander onderwerp wordt, dan uh, is dat niet de bedoeling. Nee, maar ja, oké, okay, dan, uh, nou ja, dan kan ik wel doorgaan. Maar, uh, <laughs> nee, ja, juist niet. Je bent de baas in, de, in deze. Precies, dat, uh, dat is, geeft een enorm goed gevoel. Maar um, met u zelf gaat het wel redelijk goed, hè? Ja, het gaat prima met mij. Nou, hou zo. Ik ben gezond en ja Ik bedoel, heel veel mensen, die jonger zijn erbij, die, die zijn al dood, en die zitten in veel moeilijkere omstandigheden. ja Nou, het beste... Mijn moeder zei altijd, en vroeger vond ik dat maar gezeik aan mijn kop. Maar ze zei van, uh, je moet niet naar boven kijken, maar je moet naar beneden kijken. En daarmee ja, bedoel, je Ja, ja, ja. Er ja zijn je mensen die die niet die naar de, de rijken kijken en daar jaloers op zijn. En je moet naar beneden kijken, van dat je het, dat er heel veel, je het veel slechter dan jou. Ja. Ja, en dan valt dat. allemaal We hebben het nog niet eens over de hele wereld en, en dat soort dingen. Ja. Nou ja, jij bent de regisseur, dus uh, ik wil wel, uh, ik kan de hele, uh, nog wel een halve uur door uh, praten hoor. Ja, en er wordt nu geklaagd door de regisseur, door de echte regisseur, want die hebben we ook nog. Maar ik, uh, ik ga het wel afsluiten nu. Bedankt ja, voor het bellen meneer uh, Hoekstra. Ja, jij ook. En het beste. Ja, Doe. Ja, jou. jou. Ehm, uh, even kijken. Jasper? Ja. Hallo. Goedenacht. Dag, goedenacht. Ben ik een uitzending? Jazeker. Zoals we dat zo netjes zeggen. <laughs> um, ja, we hebben het... Uh, um, ik leef van een inkomen van 688 euro per maand. 688 euro. En daar gaan vaste lasten vanaf. En hou ik nog zo 275 euro over in de maand. Dus 400 ruim aan vaste lasten. Ja, en uh, dat het zo laag is, het komt omdat ik ook een krediet heb moeten afsluiten. om een rood uh, een beetje bij te spekken. En dat ik, uh, ik 2,5 jaar lessen geef als ik een goed inkomen heb. Ja. 1300 euro. Maar je zei, ja. als ik het goed begrepen heb, je hebt schulden en daarom is de uitkering zo laag. Die moeten afgelost worden. Ja, dat is uh, 45 euro per maand. Dat wordt, okay. wordt afgetrokken. ja. ja. En de rest zijn de ziektekosten. Maar ik, ja, dat is toch wel een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Dat we 20 euro per maand uh, volgend jaar uh, gaan betalen. Dus ja, dat. Maar uh, afgezien daarvan. Het is, ja, je, je hebt eerst een goed inkomen. Ik heb, dus, ik heb in onderwijs uh, gezeten met zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Um, dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En um, ik kreeg een burn-out. En uh, ja, dan krijg je ziekteverzuim, dan krijg je allemaal toestandjes erbij, dan krijg je een alcoholverslaving erbij en uh, dit en dat. Het, die, die, die, die, inderdaad die spiraal wat ook twee, drie bellers geleden had uh, uh, verteld, daar kom je in en dan, uh, ja, dan, dan word je ontslagen. En dan heb je ook nog een relatie waar het ook nog heel moeilijk mee gaat. Waar je ook uh, vreselijk emotioneel moet worden. wat ook niet lekker gaat, dus dan kom je weer alleen thuis. En dan kom je in een uitkeringssituatie. En als je daarin komt, in die uitkeringssituatie... Ik ben ook bijna 49 jaar. Dus ja, dat zijn de meeste mensen die nu bellen die van die generaties zijn. Dan kom je in een neerwaartse uh, spiraal, dus het Leger Zeils, kliniek uh, Of Jeline kliniek, ja, Jeline kliniek. En uh, ja, wat mij nu nog voor mogen staat is de voedselbank. Ben je daar al eens geweest? Nee, want ik, het is een soort schaamtegevoel, want je moet... Eerst moet je een heleboel afschriften laten zien van hoeveel je verdient. Dus je komt daar in een hokje te zitten in ik denk een, een benauwd kamertje van... Uh, Meneer Bischof, uh, ook oh, noem mijn achternaam zelfs. Van, uh, wat is uw inkomen, heeft u schulden. Ja, maar u kunt ook, uh, u kunt ook uw kabel uh, of uw UPC gewoon uh, uitschakelen. Ja, zouden ze dat doen? Nou, weet je, dat, dat soort dingetjes, dat, dat hoort gewoon bij dagelijks uh, wat je moet betalen. Ja, nee, maar zouden ze zich daarmee gaan bemoeien, denk je? Nou ja, ik, ik, ik ben eens dus met de Jelinek en met Legeris Heils... Ben ik al uh, be bezig, leggen dus helpt me met uh, begeleiding. Huishoudelijke hulp. Dus dat ik niet uh, in, in, in, in mijn omge omgegoo omgegooide asbakken uh, <laughs> omkom of wat dan ook. Die geven me nog ondersteuning. Maar het wordt, dat, dat, is ook een, dat is ook een soort eigen risico. Want ik hou mijn hart vast hoe het. Volgend jaar gaat met die thuiszorg. Dus ik probeer dat af te bouwen. Dat ik het gewoon zelf uh, op kan pikken. Maar de voedselbank zie ik wel aankomen. Want. Ja, uh, de, ik heb uh, zes katten die eten heerlijk uh, bloemkool en alles. Ze zijn heel aandoenlijk. Ja, bloemkool. <laughs> en ik woon op de begane grond in de tuinstad. Dus ja, nee. Ik heb vreselijk veel liefde van me. Ik hoorde ook iets van twee hondjes iemand. Ja, ja, ja. Bols en nog iets. Ja, ik heb zes katten, maar je bent 49 en solliciteren, dat is meer een soort zilfkastijding soort dan uh, een soort boetedoening voor jezelf. Van ja, meneer, we hebben, het, ja, we hebben iemand die is net afgestudeerd van 24 en die, uh, die zien we toch meer zitten dan iemand. Wat is uw verleden? Heeft u de afgelopen drie jaar gewerkt? Hoe komt dat? Weet ja. je? Dus het wordt, het is, dan, hoe komt dat? Het is vrij hopeloos. Uh, dus nu komt weer die participatiewet. Die leuke mevrouw van de sociale uh, zaken met een rollatortje van de PvdA. Uh, Jette Kleins. Wat zegt u? Mevrouw maar. Ja, en, uh, um, en die, uh, die wil die participatiewet gewoon doorvoeren. Dus mensen die gewoon buiten de samenleving vallen... dat ze gewoon uh, hun handen uit de mouwen kunnen steken... en in de buurt, uh, dat gaat ook per stadsdeel dat je, gewoon een kinderboerderij of met oudjes of met... Maar dat vind je geen goed idee, zo te horen? Wat zeg je? Vind je geen goed idee? Nou ja, ik ben er nog niet naartoe, want ik zit nog in een afbouwfase. Ja, je wil nog gewoon een baan zoeken. Nou, een baan nog niet, want ik ben bang dat ik... Als het me niet lukt... Kijk, ik loop ook bij de GGZ en alles, dus ja, ik heb een alcoholverslaving aan opgelopen van al die ellende. ja. Want dat is dus eigenlijk ook waarin je t waar de meeste mensen, ik denk 75% in terechtkomt. Als ze werkeloos worden, dat ze in een, een alcoholverslaving of een of andere drugsverslaving terechtkomen. Ja. Omdat het, ja, je moet. Je, je, je probeert de nare gedachten uit je hoofd te, te drinken. Of de, ja, weet ik veel wat te roken. Of, uh, en dat is dus waar heel veel mensen... Of, ja, je kan niet opeens gewoon aan het werk gaan. Nee, snap je, ik. Jasper, even tot slot. Waar put je nog hoop uit? Um, het geloof. Ik bijna het geloof. <laughs> maar het geloof <laughs> gewoon in de... Moeders van moeder aarde. Ik ben, uh, ik ben een aardsmens wat dat er gaat. En wat, en wat kan wat, moeder aarde voor jou betekenen? Nou, je wordt op jezelf teruggeworpen als je gewoon zo in zo'n situatie zit en je gaat de wereld uh, anders bekijken. Dat is ook zo gek. Ik weet het heel goed dat is, toen ik in Loondienst was, je gaat om, om, uh, om uh, kwart over acht ga je de deur uit en je gaat uh, na, na, naar je plekje toe je komt om vijf uur weer thuis. En dan ga je eten en dan ga je televisie kijken en dan ga je slapen. Maar je denkt niet meer na over wat er eigenlijk in de wereld om je heen gebeurt. Ja, en dat doe je nu veel meer. Je ja. dus als je, je moet de, best, de beste filosofen zitten volgens mij nu thuis. Ja, en jij bent er één van. Uh, Marco, ik dank je... Uh, sorry, Marco, Jasper. Ik, Jasper. Ja. ja, Marco komt er aan. Ja, ik, Jasper, hoe, hoe, hoe, hoe noem ik jou ook alweer? Ik, ik heb geen idee. Het was houdt. Maar, uh, nee, maar... Het is zo fantastisch. Ik dank je wel voor het bellen. Leuke uitzending. Het beste. Dank je wel. Hoi. Bye, bye. Ja, nou heb ik het al verklapt. Dat is een beetje jammer. Marco. Ja, hallo. Goeienacht. Ik hoorde hem al. Ja, vertel maar. We hebben jou gebeld. Op jouw ja, verzoek. Dat, nou ja, nee, dat is niet waar. Dit keer lukte we het in ene wel, maar dat is een ander verhaal. Wat zeg je? Uh, nee, ja. Dit keer lukt we het wel, maar dat is een ander verhaal. Oh, oké. Okay. Ik ga even mijn instrumenten wel verhalen. We moeten het even kort houden, want dan kunnen we daarna nog een bellen doen. Vertel eens. Nou um, ja. Ja, we hadden het over van, uh, van arm naar rijk of van rijk naar arm. Nou, in mijn geval, uh, in mijn geval van, uh, van rijk en bemiddeld naar, uh, naar armoede en uh, alleen in drie maanden tijd. Echt? Wat, uh, wat had jij dan uh, ja. voor. voor uh... ik, nou, ik had een eigen zaak, uh, ICT-bedrijf. En ik verdiende nou, ja, zonder, zonder stoer te doen, maar 125 euro per uur. En uh, ja, toen kreeg ik kanker en drie maanden later was ik alles kwijt. Mijn huis, mijn relatie, mijn bedrijf. Uh, ja, toen ik op straat. Dus. Dus Wacht even, dat, dat, die die dat heeft droid. zich allemaal binnen drie maanden afgespeeld. Ja, ja, ja, ja. ja. Want doordat je. Ik 14 door... maanden op straat gezeten daarna. Dus maar dat kwam al doordat, doordat je kanker kreeg. Ja, nou, dat kwam we eigenlijk wel op neer, ja, ja. En door een karakterloze vriendin die me dunkt duwamaandelijk ziek werd, maar dat is een ander verhaal ook weer. Maar in ieder geval, ik denk dat echte armoede gewoon uh, iets anders is dan wat wij hier meemaken. Ik bedoel, uh, ik heb met vele mensen op straat gezeten die, uh, die dat jarenlang moeten, moeten doormaken en echt zonder centen zitten. En die echt van, uh, van de goedheid van andere mensen moeten leven. Maar jij zat niet zonder centen toen je op straat leefde? Jawel, jawel. Maar ik heb, ik heb het maar heel even mee moeten maken eigenlijk. ja. Ik bedoel, ik heb het om me heen gezien en, en, en mensen die er veel minder goed mee om konden gaan dan ik. En, en hoe is het nu dan? Ja. Hoe is het nu? Nou ah, ja, ik, ik ben er gewoon weer bovenop gekropen en geklommen. En uh, nu heb ik gewoon weer een huis. En ik, heb, ik doe nu vrijwilligerswerk, omdat ik nog niet zoveel kan werken. Uh, ik werk nu twee dagen in de week, zeg maar, vrijwilligerswerk. Want dat is vanwege de gezondheid? Ja, ja nou, vanwege de conditie eigenlijk nog. Hè. Dit is die, die, die, ja, de behandeling hakte wel in. En vooral eigenlijk geestelijk achteraf gezien. Want uh, eerst denk je dat het lichamelijk is uh, wat het erin hakt. Maar het is toch eigenlijk geestelijk het zwaarst. Yeah. En uh, daar ben ik nu eindelijk een keertje overheen aan het komen langzamerhand. En god weet je, dan, uh, dan kijk je om je heen en dan, dan zie je eigenlijk in de wereld veel grotere armoede dan wat je zelf hebt. Yeah. En als ik dan al die verhalen hoor van al die mensen nu hier, dan zitten er toch wel wat mensen bij waarvan ik denk, ja die klagen wel een beetje te makkelijk. Ik begrijp best wat moeilijk is om van weinig geld te leven. Maar, um, sorry, als ik hoor dat er nog mensen zijn die alcohol kunnen kopen of kunnen roken... dat zijn allemaal dingen die niet noodzakelijk zijn. En uh, dan, uh, dan denk ik van ja, dan, dan, dan heb je toch nog wel ruimte in je leven om, uh, om te kunnen leven, zullen we zeggen. Ja. Als je echt geen geld over hebt en je hebt echt maar twee tientjes in de week om van te leven... dan is het een ander verhaal. Dan is een uh, alcoholverslaving helemaal niet uh, mogelijk. Nee, kan je dat, helemaal, dat kan je helemaal niet, niet onderhouden op zo'n moment. Tenzij je het zelf gaat stoken? Nou, hele... zelfs daar weer geld voor dan, hè. Nee, waarschijnlijk ook niet. Maar jij hebt... Uh, uh, want hoe is het nu financieel dan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik leef nu van een uitkering... en ik moet zeggen, het is, het is goed te doen, vind ik. ik. Ik vind het helemaal niet erg. Ik, ik klaag niet. En als want... ik dan, dan denk dat, uh, dat als we die crisis betalen met z'n allen... en we betalen hem van in het komende half jaar of jaar met z'n allen helemaal af... Dan gaan we terug naar het welvaartsniveau van 2002 of zo. Ja, dat was ook nog wel redelijk. Ik kan me herinneren he? dat we het toen allemaal heel erg slecht hadden. Nee, hoor. dat viel wel mee. Maar jij, oh. eh, heb, heb jij want jij, jij, jij hebt een onderneming gehad. Maakt het dat ook makkelijker om er weer eentje te beginnen over een tijdje? Als de gezondheid ertoe laat? Ja, ik ben erover aan het nadenken langzamerhand. Dat klopt, ja. Dat is wel de beste manier om uit de werkeloosheid te komen, denk ik. Zeker als je boven de 40 bent. En dat ben je? Ja. Ehm. Um, ja. Want de, en, en, en ben je genezen van kanker? Ja, wonderbaarlijk eigenlijk wel, ja. Ik, was, ik zou eigenlijk zes jaar geleden nog een half jaar had ik. Oh. Ja, dat is in ieder geval meer geworden. Ja, de dokter... Ze kunnen het niet meer vinden, dus... Nou, ja, gelukkig. Het was ongeneeslijk, dus ja, ik weet niet. Die dokter die begrijpt er ook niks van, denk ik. Van. En, maar, nou ja, dus je, je, je, je, je werd ziek, je raakte die baan kwijt, je kwam op straat staan... raakte je vriendin kwijt. Hoe is het met de liefde nu? Nou, nee, mijn maar... vriendin raakte ik kwijt en toen ging alles uh, downhill. Ja, oké, okay. ja, ik heb misschien de volgorde niet te... Tegelijkertijd ook de economische crisis van 2009, hoor. Want ik had al kanker sinds 2006, maar toen was het niet echt een probleem... omdat het een soort van spook op de achtergrond was. Maar toen het echt losging, nee, zeg maar 2008, toen ja. gingen ze er vandoor. En ja, toen 2009 stortte die economie ook nog in... want ik was eigenlijk gewoon van plan om door te werken tijdens mijn, tijdens mijn bestraling. Maar ja, als dan je klanten ook allemaal geld in de zak houden tegelijkertijd en je gaat naar de sociale dienst of naar de gemeente toe... en die zeggen, ja, je moet eerst je bedrijf opzeggen... voordat je geld uh, kan krijgen van ons, voordat je gaan helpen. Ja. Dan, uh, ja, nou ja, dan doe je dat. En dan in dezelfde tijd word je uit je huis gegooid. Jeetje man, En dan, van, nee, dan is een... heb je geen huis en dan zegt de sociale dienst... Zeg, sorry, maar je hebt geen adres, want we kunnen, dan kunnen we je niet helpen. jee ik vind dat je nog vrij opgewekt klinkt onder deze omstandigheden. En, maar durf je de liefde alweer aan, of... Uh... Nee, eigenlijk niet. Dat is uh, een van de grootste problemen in mijn leven, het vertrouwen, Ja, ja. Ze zijn niet allemaal uh, slecht, hè? Nee, dat is zo. Maar ik ben nu wel zover dat ik een in relatie ingesleurd zal moeten worden. Ik ga er niet naar op zoek. Ja. Er zijn wat vrouwen aan de ja, overkant. Dat is, een van litteken, dat is wel een litteken wat ik er een overhouden heb, ja. Ja, nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Um, ja, dat is lastig. Ja, ik, ik zit de hele avond uh, iedereen sterkte te wensen. Is een soort, uh... Nee, nee, mij hoef je helemaal geen sterkte te wensen. Nou, mee. gelukkig. Ik ben, ik ben een van de meest krachtige personen die je ooit gaat tegenkomen. Ja, nou, ik heb er veel van geleerd. <lacht> Dankjewel. Hey, nou, uh, uh, ja, toch... Ik zal je nog sterker vertellen. Ik heb besloten, ik ga nooit meer voor vrouwen werken. Ik ga nooit meer voor mezelf werken. Ik ga nooit meer voor een huis werken of voor de belastingdienst. Ik ben nu bezig om voor uh, dakloze wezen in, in het buitenland te werken. En nou. daar gaat, dat is mijn toekomst. Want daar word ik echt gelukkig van van. Het gelukkig maken van andere mensen. Die ja. helemaal geen kans hebben gehad tot nu toe. Ik vind het bijna jammer dat het programma nog net niet helemaal is afgelopen. Het waren prachtige <laughs> laatste woorden. Nou, Een andere keer misschien. Ja, ik bel nog eens terug. Dan, aan het eind van de Doe. uitzending alsjeblieft. Hé, hey, uh, succes hè. Dankjewel. Fijn avond, ja, die, fijne avond, fijne uitzending. Ook, ja, die is bijna afgelopen. Uh, maar ja. toch bedankt. <laughs> Doeg. Um, ja, we hebben er nog... U hoort het misschien. Ik, ik bedien tegenwoordig zelf een apparaat. Dat maakt het wel een stuk ingewikkelder, zo'n uitzending. Ja. Uh, Daan? Ja, goedenavond. Goedenavond. We hebben nog een paar minuutjes. Ik begreep jou. Een mooi programma, heb toch? <laughs> nou, leuk om te horen. Hé, hey, maar jij... jij uh, uh, ja, met jou gaat het misschien wat beter in de toekomst, of niet? Ja, ja dat klopt. Ja. Ik, uh, ja, ik ben er net afgestudeerd. In augustus. Wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, aquatische ecotechnologie gestudeerd. Kun je dat nog één keer zeggen? Aquatische ecotechnologie, uh, je kan het eigenlijk zeggen als watermanagement. Oh, dat is, klinkt een stuk makkelijker. Aquatische ja. ecotechnologie. En uh, is het dan makkelijk om een baan te vinden daarin? Nou ja, dat is ook, uh, dat is ook vrij pittig mee. Ik uh, heb uh, veel uh, mensen van mijn opleiding, die, die zijn al ruim een half jaar bezig met... Uh, ja, met, met solliciteren, et cetera. Ja. Ik heb wat meer geluk gehad. ik heb Binnen, uh, binnen een maand heb ik uh, werk gevonden. Ja. <coughs> en dan mag ik over een paar weken beginnen. Dus uh, ik kijk er naar uit. Wat ga je doen? Ik uh, word, uh, ik word uh, ecologisch adviseur voor uh, bouwprojecten. En uh, wat verdient dat? dat uh, ik mag de hele ja, tijd vragen of mensen rijk zijn vanavond. Of wat ze gaan verdienen. Maar is dat een beetje een goede, goede baan? Nee, hey, je bent een beginnende hbo'er. Een beginnende HBOers is zo rond de... Uh, 2000 verdienen en dan uh, gaat er nog een en ander af en dan kom je denk ik zo rond de 1300 terecht. Maar dan ga je er wel op vooruit hè? Want studenten ja, hebben ook niet veel. Huh? <laughs> nee, dat klopt. ja. Dus nee, ik ga er zeker op vooruit en uh, daar, ben, daar ben ik blij om. Als ik zo uh, de rest van de sprekers heb gehoord, dan, uh, nou, dan vind ik het toch fijn dat ik dat, dat, dat het toch met sommige mensen toch weer goed gaat. En ben ik blij dat ik er één van ben. Ja. Yeah. Dan heb je al enig idee wat je met al dat geld gaat doen straks? Man. En ik bedoel, het begint nu nog gematigd, maar dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Ja, ik, ik zit nu op een kamertje van uh, 15 vierkante meter en betaal ik uh, 375 euro voor. Wat vrij pittig is als ik uh, de vorige prijs van 250 heb gehoord voor een woning. goed begrepen. Maar uh, ja, wie weet, uh, ga ik wat groter worden binnenkort? En, uh, ga ik zo langzamerhand sparen voor mijn eerste autootje. Zeker. Ja. Dus, uh, heb je ja. rijbewijs al? Dat is ook een hele uh, drempel. Nee, nog niet. Ja. Nou, maar ga wij, ga daar eerst maar voor sparen dan. Nee, die uh, heb ik net betaald. en uh, Hopelijk ben ik ook een paar weken ermee klaar. <coughs> dan heb ik die ook binnen. Goed, Nou, dan wens ik jou ook nog succes. Het was een beetje kort, Daan, maar het programma zit erop. Ah, dat geeft niet. Hey, veel Deze. plezier hè, met die baan. Oké, hey, wat hey, van. Oké, okay, doeg. Jeet, ik lees nog even een tweet voor van Thijs Kroes. Die schrijft: uh, Verschrikkelijk dat je zo alles moet verliezen, gun je niemand. Dat gaat over uh, Marco, denk ik. Uh, kanker maakt, het gaat zeker over Marco, maakt meer kapot uh, dan je lichaam. En uh, hij schrijft daarna ook nog een andere tweet. Maar wat een comeback. Nou, hartstikke mooi. Um, even kijken. Lex uh, Bolmeier gaat maandag praten met haar Hollands. Want in de nacht van maandag op dinsdag staat de uitzending een teken van GLOW. Dat is het lichtfestival in Eindhoven. En uh, lichtarchitect Har Hollands is dan te gast. Hij is nauw betrokken bij de organisatie en kan uitleggen hoe licht praktisch toepasbaar is in ons dagelijks leven. Nou, op een knopje drukken zou ik zeggen. Dan gaat het meestal aan. Niet altijd trouwens. Bij ons gaat het wel eens mis de laatste tijd. Maar goed, uh, dat dus aanstaande maandag. Zometeen hier Nora Romanesco. Die is hier alweer binnen. En heb je er een beetje zin in? Ja, ze heeft er zin in. Uh, ze gaat Woord presenteren. Dat is een VPRO-programma. En uh, dat is altijd leuk. Als ik terugrij naar huis, dan luister ik altijd naar haar. Meestal naar andere dingen, want jij komt niet de hele tijd, hè? Je zou iets meer zelf moeten praten, iets minder. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Iedereen een heel goed weekend gewenst. Ook namens de regisseur en de techniek. Uh, en uh, wat mij betreft, graag tot volgende week vrijdag. En uh, goed weekend. Wordt redelijk weer, volgens mij wisselend heb ik begrepen. Maar ach, maak er maar wat van. Tot later.